Zes uur. Het NOS-journaal. Anno Duivene de Wit. Mladic onderweg naar Nederland. Geen e bacterie op Nederlandse groenten. En Utrecht krijgt tramlijn naar de Uithof. Radko Mladic zit in het vliegtuig en is onderweg naar de gevangenis van het Joegoslavië-tribunaal in Scheveningen. Dat melden de Servische autoriteiten.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 Alleen al in de zorg gaat het om ruim een miljard euro. Minister Schippers wil niet zeggen welke ingrepen... het kabinet voor volgend jaar gaat voorstellen. Maar volgens haar gaat het om pijnlijke maatregelen. De coalitie is het er wel over eens, zegt ze. In Utrecht komt een tramlijn tussen het Centraal Station en de Uithof. Minister Schultz had daarvoor vorig jaar al aangekondigd... dat ze daar 110 miljoen euro voor wilde uittrekken. Maar ze wilde eerst nog onderzoeken of de tramlijn rendabel is... Volgens haar blijkt nu dat dat inderdaad zo is. De gemeente Utrecht spreekt van een comfortabele en schone manier van vervoer... waar per dag duizenden mensen gebruik van kunnen maken. Er is geen overtuigend bewijs gevonden dat er achter de eerste veroordeling... van de voormalige Russische oliemagnaat Michael Godorkovsky. politieke motieven zaten. Dat oordeelt het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Het Hof zegt wel dat er reden is om te twijfelen aan de motieven... Godorkovski werd in Rusland in twee processen veroordeeld... tot in totaal 13 jaar, onder meer voor belastingfraude. Zelf ziet Godorkovski zich als een politieke gevangene. Hij zou een bedreiging voor president Poetin zijn geweest... omdat hij de oppositie tegen Poetin financierde. Rusland moet hem van het Europese Hof wel een schadevergoeding betalen... omdat zijn aanhouding niet volgens de regels verliep. De Marechaussee gaat vanaf morgen weer controleren in de grensstreek. Dat heeft minister Leers besloten.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 Bij de mobiele controles werden vorig jaar ongeveer tien mensen per dag gearresteerd en in de cel gezet. Als we de missie in Libië hebben gedaan, is er geen geld meer voor missies die nog niet zijn afgesproken. Dat heeft minister Hiller gezegd in de Tweede Kamer. Eind volgende maand loopt het mandaat van de huidige missie af... en Hiller voelt er wel voor de Nederlandse bijdrage met nog eens drie maanden te verlengen. Nederland helpt nu mee met zes F-16's en zo'n 200 militairen.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 Morgen zonnig en droog en met 18 graden wat zachter dan vandaag. Op Hemelvaartsdag zonnig en 21 graden. Aan BB Verkeersinformatie. Er staat bij elkaar 130 kilometer file. Het is wat minder druk dan gebruikelijk op een dinsdagavond. De meeste vertraging is rond Utrecht en Rotterdam. Een paar bijzonderheden. Het zijn eigenlijk vooral de aanrijdingen. Op de A12 Arnhem richting Utrecht bij Marsbergen 3 kilometer. Daar is de rechte reis ook dicht. Een aanrijding ook op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Reewek en Knopend Gouwen 4 kilometer. Bij Knopend Gouwen is nu alleen nog de rechte reisrook dicht. A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen de knopen te Klein Polderplein en Ketelplein 4 kilometer. Zijn er twee rijstroken dicht na een aanrijding? En er was een aanrijding op de A35. Alle rijstroken zijn weer vrij. Dat is Enschede richting Almelo. Bij de afrit Twentekanaal 5 kilometer.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 Hof Horneman Bankiers, voorheen VPV-bankiers. Al 22 jaar de value-investors van Nederland. Ontdek ook de meerwaarde van meerwaardebeleggen. Ga naar hofhorneman.nl Het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdiek. En Lucella Carrasso. Zeven minuten over zes. Goedenavond. Het congres van de FIFA is begonnen. met een omstreden verkiezing van de president. Blatter als enige kandidaat die nog over is. Zometeen meer daarover. Op dit moment is Radko Mladic onderweg naar Nederland. De Servische staatstelevisie meldt dat hij zal landen op het vliegveld van Rotterdam. En dat hij, als alles volgens plan verloopt, zo tegen acht uur in de Scheveningse gevangenis zal aankomen. Daar staat Menno Reenmeijer. Menno, als hij binnen twee uur zal arriveren, wat merk jij dan nu al van eventuele voorbereidingen? dat natuurlijk de nationale en internationale media hier verzameld is. Dat is eigenlijk al sinds vanmiddag zo, sinds het hoge beroep werd afgewezen. Iedereen, ook wel toch wel, dat zie je dan wel, het laatste kwartier een beetje de apparatuur nog eens naloopt. Dus controleert, camera's nog eens van positie verwisseld. Ehm, kijken of de juiste positie is gekozen, want het gaat natuurlijk nu wel snel. Ehm, met, wat is het, kijk even op de klok, nou zo'n goede twee uur, zal die hier dan aankomen? Vraag eens even, gebeurt dat op de plek waar alle camera's nu opgericht zijn? En dat is die grote grijze poort die we zo goed van televisie kennen met de auto. Of zal het zijn achter die muren waar we wat minder zicht hebben op de binnenplaats met de helikopter. Er zijn de voorbereidingen buiten van de media die dat allemaal in beeld willen gaan brengen. Maar binnen in de gevangenis, we weten dat die formele aanklacht er al ligt sinds 1995. Dus dat er ook een cel voor hem open staat sinds die tijd. Die gaat dan vanavond bezet worden. In hoeverre is de gevangenis echt nu al specifiek klaar voor de komst vanavond van Mladic. Ik denk dat ze daar al heel lang klaar voor zijn, eerlijk gezegd. Um, dat hij op ieder moment binnengebracht had mogen worden, als hij maar binnenkwam. Um, ik denk dat die voorbereidingen op dit moment ook klaar zijn. Hij wordt hier uh, straks dan overgedragen aan het Joegoslavië-Tribunaal. Wordt hier uh, opgesloten. Krijgt dan, als hij hier binnen is, dan rechter voorgelezen. En uh, krijgt dan ook, uh, heb ik begrepen, een exemplaar van de aanklacht, die al sinds 1995 dan ligt. Krijgt hij uh, uitgereikt. Nou, dan zal hij een aantal dagen hier zitten. Uh, Onduidelijk is hoe lang. Maar vervolgens moet moeten worden voorgeleid aan het Joegoslavië-Tribunaal hier, hier verderop. Waar die zal verklaren of hij schuldig is of uh, onschuldig is zichzelf schuldig vindt of onschuldig vindt aan de ter laste gelegde feiten. Maar zijn hele tijd, eh, Tim, eh, als hij hier binnenkomt vanaf het moment vanavond, dan staat hij onder toezicht van de, de Verenigde Naties, want het is natuurlijk een Nederlandse gevangenis en strafinrichting in Scheveningen, maar eh, wel onder VN-toezicht, de United Nations Detention Unit heet het dan, met eigen bewaking eh, en afgeschermd in de buitenste ring om het allemaal veilig te houden met Nederlandse bewaking, maar verder helemaal onder eh, auspiciën van de Verenigde Naties. Meneer Remijer, uh, kiesposities. Zou ik zeggen, zodat we dat later op deze zender kunnen gaan melden... als hij inderdaad daadwerkelijk arriveert. Zeker 34 patiënten in Nederland zijn besmet met gevaarlijke resistente bacterie. Een bacterie waar geen enkele antibiotica tegen helpt. Bovendien gaat het hier om een zeer besmettelijke bacterie. Dat vertelt zorgredacteur Rinke van den Brink.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 of een nieuw middel, wat nauwelijks effectief is. Dus dan is het een, nou ja, eens een keer heb je een toevalstreffer dat het werkt, maar meestal niet. De kwestie kwam half april aan het licht... doordat een patiënt afkomstig uit het Maastadziekenhuis in Rotterdam... werd doorgestuurd naar het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam. Daar zochten ze uit tegen welke bacterie de patiënt resistent was geworden. Microbioloog Jathan Kalpoe van het Slotervaart.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 In het slotenvaartziekenhuis werd gelijk alarm geslagen. omdat de bacterie dus zeer besmettelijk is. De patiënt, afkomstig vanuit het Maastad ziekenhuis... had de bacterie waarschijnlijk opgelopen. daar op de Intensive Care. Want er bleek achteraf veel meer ernstige zieke patiënten besmet te zijn. Dat was zes weken geleden. Bestuursvoorzitter Paul Smits van het Maastad ziekenhuis... legt uit wat er toen gebeurde. Wij hebben die patiënt naar Amsterdam overgeplaatst. omdat die patiënt graag in Amsterdam in een ziekenhuis wilde liggen. omdat hij daar vandaan kwam.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 Het congres van de Wereldvoetbalbond FIFA is geopend. Er zullen stevige gesprekken worden gevoerd. Situatie op de wegen bij de ANWB, Jolanda van der Velde. Ik licht er even een paar aanrijdingen uit. Uh, op de A12 Utrecht richting Den Haag voor knooppunt Gouwe 5 kilometer. Bij het knooppunt is de rechte reisrook dicht. Op de A20 Gouden richting Hoek van Holland... tussen Rotterdam Centrum en knooppunt Ketelplein 6 kilometer. Bij het Ketelplein zijn twee rijstroken dicht... Daardoor is het verkeer ook aardig vastgelopen op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Tussen Delft en het knopende Kleinpolderplein staat 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carrasso en Tim Overdik. De Fransen zien hem natuurlijk graag winnen. De Fransman Gaël Monfils staat in de kwartfinales van Roland Garros tegenover de Zwitser Roger Federer. Marcella Mesker ja, heeft het moeilijk, denk ik, hè, tegen Federer. Ja, al die Fransen, 15.000 maar liefst op het Centercourt, op het Ja, die waren heel stilletjes in die eerste set... want uh, Federer had toch wel het betere van het spel. Meer breekkansen en benutte die ook uh, twee keer. Uh, dus dat betekent dat hij die eerste set won met uh, 6-4. Toen liep de Zwitser uit naar een 3-0 voorsprong. Moffis leek wat aangeslagen, gebeurde niet veel... Maar ineens krijgt die jongen, ja, hij heeft een talent hoor. Dan een opleving, breekt uh, Federer en uh, staat nu uh, op 3-2, maar wel op voordeel. Dus kans om weer gelijk te komen. Dus hij probeert een, een gaatje te zoeken in het spel van Federer. Wanhopig op zoek naar uh, een manier om grip te vinden op de wedstrijd. Krijgt nu wat aanmoedigingen van uh, het publiek. Ja, en dat is waar hij naar uh, zoekt. Hè. Aanmoedigingen, inspiratie. Want hij is dood en doodmoe. Hij heeft de afgelopen twee dagen moeten spelen. Versloegd de Spanjaard gravelspecialist David Ferrer... in een wedstrijd die over twee dagen ging. Uh, wegens Duisternis was de wedstrijd afgebroken. En die won hij met 8-6 in de vijfde set. Dus zo fit is hij niet meer. Dus hij speelt hier puur op ja, ja. mentale energie. En ja, ik denk eigenlijk niet dat het gaat lukken hoor tegen Federer. Die is nog steeds in bloedvorm. Zonder setverlies in dit toernooi... Uh, 6-4 eerste set al binnen. Dus dan moet Monfils de komende drie sets gaan winnen. En dat wordt een heel, heel zwaar karwei. Voorlopig nog 3-2 voor Federer. Een lange service game weer voor Monfies. Pik even nog die tweede service mee. Het staat 40 gelijk. Hij heeft kansen gehad om tot 3-3 te komen. Hier komt die tweede service. Maar dan slaat hij een dubbele fout. Ik denk dat het pure vermoeidheid is. Mentaal en fysiek. En eh, het is nog een lange weg voor Monfies. Federer lijkt dus zoals verwacht met 6-4. En 3-2. Marcella Meisker. De Nederlandse komkommers hebben de controle goed doorstaan. Er is geen EHEC-bacterie aangetroffen. De nieuwe voedsel- en warenautoriteit onderzocht vooral komkommers. En het productschap tuinbouw liet ook paprika's, aubergines, tomaten en sla onderzoeken. Nico van Ruiten van het productschap is opgelucht over de testresultaten. Nou, het bevestigt ons vertrouwen in uh, het product wat hier in Nederland aanwezig is. Uh, tot nog is dus er geen enkele relatie aangetoond met de infectie uh, rondom uh, Hamburg. En uh, wij hebben ook eerder aangegeven dat dat Nederlandse product uh, en het product hier in Nederland in de schappen uh, veilig en gezond is om te consumeren. En toch zullen veel mensen ook vandaag, ook vanavond, ook morgen nog niet hun vingers willen branden aan een komkommer. Uh, Daar doen we in Duitsland op dit moment uh, niets tegen. Uh, in Nederland uh, is dat consumentenvertrouwen nog wel degelijk aanwezig. Ik, is dat zo? Ik hoor in Nederland uh, dat verkopen uh, gewoon op een goede manier doorlopen. Dat was bij mij, bij de Albert Heijn om de hoek en de groenteboeren een ander verhaal. Nou, dit is, ik, ik uh, baseer me even op resultaten die het CBL, het Centraal Bureau Levensmiddelen, ook, uh, vandaag nog afgegeven heeft. Die de supermarktverkoop in de gaten houdt, et cetera. Klopt. Die zeggen uh, slechts hier en daar uh, licht terughoudend, maar niet significant. Het is een, uh, misschien een daling met uh, iets minder dan 10 procent. En dat kunt u nog wel hebben? Dat kunnen we nog wel hebben, want in volume is dat veel minder als het terugvallen van de export naar Duitsland. En de rest van Europa? Uh, de rest van Europa krijgen we toch ook meer signalen dat consumenten terughoudender worden. Vandaag naar het Frankrijk en Engeland, dus wat dat betreft lijkt het erop dat die onzekerheid bij consumenten toch wijder om zich heen grijpt op dit moment. Uh, Nederland exporteert 70 of 80 procent van haar productie, van haar groenteproductie. En uh, daarom worden we hard getroffen als de consumptie in andere landen terugvalt. Een onderzoek, een steekproef in Nederland die uitwijst dat er niks aan de hand is. Dat is natuurlijk nog altijd een steekproef. Met andere woorden, 100% zekerheid geeft dit ook niet. Het geeft wel een grote mate van zekerheid. 100% zekerheid heb je met microbiologie nooit. Maar het geeft wel aan dat de Nederlandse telt en handelsbedrijven... op een hygiënisch verantwoorde manier werken. Als ik nou vanavond eten kook en ik geef mijn dochter een stukje komkommer en ze heeft er net de hele dag op school les over gehad... dat er iets aan de hand is, dan zal zij waarschijnlijk weigeren dat te eten. Uh, ik zie het probleem wel. Uh, consumentengevoel is heel bepalend voor het aankoopgedrag. Maar ja, het cliché, het spreekwoord, vertrouwen... Komt te voeten en gaat te paard, dat klopt. Dus uh, vandaar ook dat wij er alles aan moeten doen... Uh, om dat vertrouwen te behouden en waar nodig weer te versterken. Roe je tegen de stroom in een beetje? Uh, op dit moment nog wel. Uh, wat heel bepalend is, is dat er duidelijkheid komt... over de bron van de infectie in Duitsland. Er wordt nog steeds gesuggereerd dat dat in verse groenten zit. Maar eh, als je de signalen goed leest, is dat nog allermins zeker. Dat moet u mateloos irriteren dat die bron nog steeds niet gevonden is. Want zolang niet duidelijk is waar het is ontstaan... zult u, denk ik, tien keer per dag aan iedereen die het wil horen moeten uitleggen... nee jongens, bij ons in Nederland is er niks aan de hand... En u zult ook eindeloos met die steekproeven door moeten. Uh, dat geeft uh, wel een beetje een hulpeloos gevoel. En je moet oppassen dat je daar niet moedeloos van wordt. Maar we hebben vertrouwen in uh, de gezonde en veilige producten... die hier in uh, Nederland verhandeld en geteeld worden. Maar dat vertrouwen hebben de telers in Nederland dat ook nog? Want die zien de rekening alleen maar oplopen. Ja, dat vertrouwen eh, in hun eigen toekomst hebben telers altijd wel... maar dat wordt nu zeer zwaar op de proef gesteld... door de grote financiële tegenvallers die men nu moet investeren... want dat gaat om grote bedragen per dag, per week... want er moet een groot deel van de productie weggegooid worden. En het overige deel is zo sterk in prijs gedaald... dat de inkomsten ver beneden pijl blijven. Nico van Ruiten hoorde u van het productschap over de kom teelt. Dank u, Jussella. Het congres van de Wereldvoetbalbond, de FIFA, is geopend. In Zurich wordt morgen ook de voorzitter voor de komende jaren gekozen. De huidige voorzitter, Sepp Blatter, is de enige kandidaat die is overgebleven, maar zoals bekend ligt ook hij onder vuur. De Engelse en Schotse voetbalbond willen nu dat de herverkiezing wordt uitgesteld. De baas van de Schotse voetbalbond, Stuart Reagan, legt uit waarom. We well, clearly we've been monitoring events over the last uh, 24 to 48 hours and there's lots of changes almost by the hour. Uh, our view is that given the the chaos that seems to be uh, present right now, we think that the election should be postponed. We've discussed it as a board and we believe that you know to elect Sepp Blatter for a period of four years with all of this investigation into corruption within the organization going on uh, would not be the right thing to do. En de vele beschuldigingen van de afgelopen dagen over corruptie zorgen voor een sfeer waarin je niet voor de komende jaren een voorzitter kan kiezen. Dat zegt Stuart Reagan. Arno Vermeulen volgt de crisis bij de FIFA. Arno, maakt dit voorstel kans dat de herverkiezing inderdaad wordt uitgesteld? Nou, ik denk mathematisch gezien eigenlijk niet, want je moet uh, drie kwart van de stemmen dan hebben. Er zijn 208 landen die mogen stemmen. Dat betekent dat je 156 landen je achter je moet scharen. Dat lijkt me wel heel erg veel. Aan de andere kant, Blatter heeft er dus maar 52 nodig. Nou, we weten dat Europa toch over het algemeen wel achter Blatter aanloopt. De Engelsen en de Schotten nu even niet. Afrika, want daar heeft hij vaak een, een bezoek aan gedaan. En daar waren ze erg tevreden over het algemeen als hij weer vertrok... wat hij achterliet. Dus die hebben al samen, samen al 106 stemmen te verdelen. Ja, het lijkt me een mirakel als dit lukt. De kans is toch wel vrij groot dat ze niet aan die driekwart van de stemmen gaan komen. Want in uh, Europa heb je ook nog plaatsing. Die voor hem lobbyt? Ja. ja, Platini heeft gezegd dat hij niet achter de Engels aanloopt. Nou, Platini, Fransman en Engels, dat gaat ook al niet zo goed samen. Maar bovendien heeft Platini een eigen strategisch plan. Die wil graag over uh, vier jaar het. Uh, het voorzitterschap overnemen van de FIFA van Blatter... bovendien, hij kan niet tussentijds weg... want hij heeft uh, nog uh, bij de UEFA wat te doen. Dus hij heeft er ook helemaal geen baat bij... als er nu iets zou gebeuren waardoor er ineens een vacature komt. Want dan komt hij juist in de problemen. Dus hij vindt het prima dat Batten of via zit... en dan heeft hij mooi de tijd om dan de functie over te nemen. Is het dan puur een, een symbolische daad van die Schotse voetbalbond? Ja, maar daardoor niet onbelangrijk. Ik denk inderdaad dat het ze niet zal lukken, maar het is natuurlijk wel een heel duidelijk teken dat, uh, dat ze geven. En stel dat er toch pakweg misschien de helft of een derde van de landen achter de schot in de Engelsen gaat staan... is het natuurlijk een teken uh, aan Blatter dat het wel een ontzettende rotzooi is geweest de afgelopen weken... en dat het uh, nog zeker niet uh, opgelost is. Dus ik vind het uh, uh, zeker niet onbelangrijk. Je ziet ook dat het een kettingreactie is. Vandaag wordt ook bekend dat grote sponsors zich ongemakkelijk voelen. En die roepen eigenlijk ook op tot uh, vernieuwing. Coca-Cola onder andere heeft, uh, heeft dat gedaan. En Emirates, de vliegmaatschappij die de FIFA sponsort. En dan praat je natuurlijk over enorme bedragen. En de FIFA heeft dat geld ook heel hard nodig om uh, te doen wat ze, wat ze willen doen. Uh, dus dat is een extra druk die er eigenlijk toch wel op, uh, op de organisatie komt te staan. En hebben ze het over vernieuwing? Hebben ze het er dan eigenlijk ook over dat Blatter weg moet? Want ja, dat, dat zegt, is vernieuwing. Ja, dat zeggen ze natuurlijk niet direct, maar indirect zullen ze dat wel bedoelen. Je mag niet verwachten van Blatter na 13 jaar. Hij zit al 13 jaar in, uh, uh, in de functie dat hij nu ineens voor vernieuwing gaat zorgen en transparantie. Dat zal wel heel merkwaardig zijn. Hij belooft het wel steeds. Hij zegt van nee, hey, als ik nu nog vier jaar de kans krijg, dan zal ik eens wat laten zien. Maar dan denkt iedereen van ja, waarom heb je dat in die 13 jaar niet gedaan? Want er is eigenlijk in 13 jaar natuurlijk helemaal uh, niks gebeurd op dat gebied. En Reagan, die schot, die had het net over de vele beschuldigingen... van de afgelopen dagen. Jack Warner, geschorst lid van het uitvoerend comité van de FIFA die voorspelde de afgelopen dagen dat er nog een tsunami zou komen... van belastend materiaal over de FIFA. Is die, is die tsunami inmiddels gang, op gang gekomen? Die lijkt uh, snel overgewaaid uh, als je de berichtgeving uh, hoort in Zwitserland. Ja, hij zegt steeds, ze komt in een persconferentie. De persconferentie is al een keer uitgesteld. Maar voorlopig hebben we niets van Jack Warner gezien. Hij heeft hier altijd een ontzettende grote mond. En uh, is in de eerste leugen ook niet gebarsten. Als er één lid omstreden is geweest, altijd binnen de FIFA... dan is het wel uh, Jack Warner. Uh, het is wel gek. Gisteren zegt hij dat nog. Uh, en nu, uh, vandaag heeft hij zelfs opgeroepen... om uh, gewoon achter de president te gaan staan. Hè. Dat is zo raar binnen 24 uur. Gisteren heeft hij gezegd van uh, weg met die blatten. En hij heeft vandaag een oproep gedaan naar de leden van, uh, van zijn organisatie... van de CONCACAF, uh, midden amerika en, en de eilanden daar. En hij heeft gezegd, nee, stem toch maar op blatter. Ja, ik zie je fronsen, dat doen we natuurlijk allemaal. Wat is nou weer in die 24 uur dan gebeurd met Jack Warner? Nou, die loopt over het algemeen altijd achter het geld aan... Maar je mag toch vermoeden dat er wel weer iets van een gesprek geweest is of een belofte is gedaan, want anders kun je natuurlijk binnen 24 uur niet zo kantelen met je mening over blatter. Hij heeft een stemadvies gegeven en uh, nou dat is, uh, bedoel, er is veel opmerkelijk. Het is een rariteit kabinet wat we zelden gezien wat hebben. Dat ze weer gaan niet kent. Maar deze mogen er wel weer even even nou. bijschrijven uh, en hij had echt Gisteren stond hij daar en ik zou eens even wat laten zien. Ik kom inderdaad met een tsunami van bewijzen. Nou, hij had toen alleen een e-mail. Uh, binnen de FIFA die naar hem gestuurd was... Uh, die later anders is uitgelegd door de, door de FIFA... want hij wilde daarmee bewijzen dat Qatar uh, omgekocht was ja. voor 2022. Nou, dat blijkt, lijkt in ieder geval mee te vallen. Valken, de baas van de FIFA, heeft gezegd... van ja, ik heb dat niet zo bedoeld, ik heb dat anders gezegd. Ze hadden veel geld te besteden, maar daar heb ik niet mee gezegd... dat ze gingen omkopen. Maar uh, Warner uh, lijkt echt wel even terug in zijn, in zijn hok. Uh, en, en, en als ja. zijn landen dus ook voor uh, Blatter zijn... nou, dan komt het wel goed voor Blatter, dat zo te horen. Dat aantal... Uh, uh, is geen probleem voor Blatter. Uh, als hij een probleem heeft, krijgt hij het eerder met zijn geweten, denk ik. Arno Vermeulen, dank je wel. De wondere wereld van het voetbal. Vanavond meer in langs de Lijn. We komen daarmee aan het eind van dit Radio 1-journaal. Maar we komen als NWS-nieuws onmiddellijk terug op deze zender... zodra het toestel met Radko Mladic aan boord de landing gaat inzetten. hoogstwaarschijnlijk op de luchthaven van Rotterdam. Vermoedelijk ergens tussen half acht en acht uur. Dus nog niet thuis de uitzending van WNL. Avondspits met Alex de Vries. Goedenavond Alex. Want ja. dat geeft jullie dus de ruimte om wat te doen? Ja, goedenavond. Uh, de kerstverse MKB-voorzitter Hans Biesheuvel... die geeft bij Avondspits zijn geloofsbrieven af zo dadelijk. En veen kennen we vooral van de kipcaravan, maar straks ook van de film. En problemen bij het nieuwe pinnen leggen wij uit. Na het nieuws, weer en verkeer. Er is een nieuwe Nederlandse munt, het schilderkunstvijfje.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 Een wereldspeler die zichzelf blijft. Dat is het idee. Rabobank. Een bank met ideeën. Radio 1. Het NOS-journaal. NOS Radko Mladic zit in het vliegtuig op weg naar Nederland. Vandaag verloor hij de beroepszaak tegen zijn overdracht en daarmee werd die beslissing onherroepelijk. De Bosnische servische oudgeneraal wordt rond 8 uur in Nederland verwacht. Na de missie in Libië is er geen geld meer voor nieuwe defensiemissies. Dat heeft minister Hille gezegd. Eind volgende maand loopt het mandaat van de huidige missie af. En Hille voelt er wel voor de Nederlandse bijdrage... met nog eens drie maanden te verlengen. Maar daarna is het geld op, zegt hij. Steeds meer sponsors roeren zich in de corruptieaffaire... bij de Wereldvoetbalbond FIFA. Na Coca-Cola en Adidas hebben nu ook Visa... en Luchtvaartmaatschappij Emirates zijn zorgen uitgesproken.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 Tot 20 graden in het zuidoosten van het land. De wind waait uit het noorden, is zwak tot matig, windkracht 2 tot 4. Aan zee in het westen, morgen een matige noordwestenwind, windkracht 4. En na morgen blijft het zonnig en droog, verder loopt de temperatuur geleidelijk op. Donderdag, helemaal vastdag wordt het 21 graden. Daarna een graad of 20 op de wadden, tot lokaal 25 in het binnenland. Zondag kan er in het zuiden weer eens een bui ontstaan. ANWB-verkeersinformatie. De meeste files nog in Rot rond Rotterdam en in het zuiden van het land. In totaal nog 64 kilometer. Een paar vallen op. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht... tussen Knopen Leende Heide en Afwit Leende 6 kilometer. Op de A13 naar richting Rotterdam... tussen Delft-Noord en het Knopende Kleinpolderplein 6 kilometer. Dat kwam door de aanrijding op de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Alle reishokken zijn daar weer vrij. Tussen Rotterdam Centrum en Schiedam nog 4 kilometer. De laatste is de A67 Eindhoven richting Vendo tussen Geldrop en over het 4 kilometer. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Alex de Vries. Neem erin, maar haal er wel weer uit. Ik heb het over diepen, het nieuwe pinnen en hoge veen. Hou uw dochters binnen. De nieuwe kids komen eraan. Ja, dat ga je goed gedaan, Ja, en het was met DT natuurlijk. Goedenavond, welkom bij Avondspits op Radio 1. De MKB die vangt dag in, dag uit de klappen van de crisis zonder morren op en draagt ook in grote mate bij aan het herstel ervan. Tijd om daar iets voor terug te krijgen. Den Haag moet beter luisteren naar de kleine ondernemers in ons land. Dat vindt Hans Biesheuvel. Hij is nu nog directeur van PGZ International. Dat is een toeleverancier voor de doe it zelf markt Maar vanaf morgen is hij voorzitter van MKB Nederland. Nu bij avondspits is hij voor het eerst op het radio te horen. En onze verslaggever Wiege Hemmer die was vandaag zijn schaduw. Kijk, dit is een prachtig koffertje. En daar zitten een paar uh, hele mooie verfkwasten in. En op de stil staat uh, MKB Nederland. En uh, dit koffertje heb ik voor mijn collega directieleden gekregen van PGZ International. Vindt u het mooi? Ik vind het hartstikke mooi. Ja, ja ik vind een, een kwast een prachtig product. Het is een, uh... is een hele negatieve associatie hoor. Ja, nou bij mij niet hoor. Ik dacht vroeger al, het is gewoon een stok met haren. Maar we hebben hier de afgelopen jaren een, een fantastisch concept mee ontwikkeld wat in heel veel bouwmarkten in Nederland en België staat. En een kwast is nog steeds een product... wat uh, een van de, de meest verkochte producten in een bouwmarkt is. En de kwast heeft zich ontwikkeld? De kwast heeft zich fantastisch ontwikkeld, ja. echt. Ik geef eerlijk toe, ik wist er vroeger helemaal niets van af. Maar ik heb er helemaal in verdiept. En uh, het is een, een heel mooi product om te verkopen. Vooral omdat het zo basic is. Basic, bent u dat ook? Nou, ik, Basic weet ik niet, ik blijf gewoon bij mezelf... Ik ben niet iemand om morgen een IT-bedrijf te gaan managen of een telecombedrijf. Maar handel, industrie, bouw, dat is wel de wereld die ik, die ik ken en waar ik me op mijn gemak vond. Wat mag de MKB'er van Nederland vanaf morgen, 1 juni 2011, het aanbreken van het tijdperk Biesheuvel van u verwachten? MKB'er moet gevoel hebben van ja, die organisatie staat echt voor mij. Die vertaalt wat er bij mij als MKB'er leeft. Want wat leeft daar? Nou, daar leeft van alles. Daar leeft bijvoorbeeld de zorg over de krimpende arbeidsmarkt... als gevolg van de vergrijzing. Daar leeft heel erg dat er wel erg veel op die MKB'er afkomt op dit moment. Ik heb de afgelopen dagen en weken natuurlijk met een extra oog de media gevolgd. En dan vooral de kranten. En dan zie ik dat de MKB'er meer aan innovatie moet doen. En dat hij meer aan scholing moet gaan doen. En hij moet wat aan duurzaamheid gaan doen. Hij moet van alles. Hij moet heel erg veel. En als u dan weet dat het gemiddelde MKB-bedrijf zeven medewerkers heeft... Uh, en dan moet hij ook nog tijd hebben om te ondernemen en nieuwe ideeën te bedenken... Ja, dan is dat heel lastig. Hè? Uh, dus heel dus... lastig? U gaat dus straks lobbyen om die MKB'er minder te laten moeten? Nou, Ik vind het belangrijk dat die MKB'er ruimte heeft om te ondernemen. Daar zie ik een hele belangrijke taak voor MKB Nederland... om daar gewoon goed begrip voor te vragen... Bij iedereen uh, waar dat belangrijk is. Ja. Op de achtergrond ook personeel van nu Even aan het genieten van uh, een kopje koffie. De lunch. Contact met het personeel. Is dat in zekere zin hetzelfde als contact met je achterban? Nou, ik denk dat dat uh, veel gelijkenissen met elkaar heeft. Uh... Moet personen? Mm, nou ja. Ik ben iemand die uh, niet te veel in mijn kantoor zit, veel rondloopt, veel met de mensen probeert te praten. En mensen in een bedrijf die zien heel veel meer dan ik kan zien. He, die voelen wat er bij klanten leeft, die voelen wat er bij leveranciers leeft. Dus u hebt wel eens op deze plek gezeten, hier in deze kantine, dat u dacht, verrek, dat wist ik helemaal niet. Dat gebeurt me dagelijks. Oh, ja. wat was dat gisteren dan? Nou, gisteren was dat bijvoorbeeld dat wij veel meer orderregels hadden uh, voor deze week dan uh, we gepland hadden. Nou, u weet, donderdag is Hemelvaartsdag. Uh, dan werken we met z'n allen niet. Dus dat betekent dat we in drie dagen tijd... eigenlijk twee keer orde regels uh, verwerkt moeten worden als gepland. Ja, en dan heb je toch wel even een uitdaging om dat voor elkaar te krijgen. Want onze klanten, namelijk uh, Bouwmarkt in Nederland... die willen uiteraard goed gevuld zijn. U hebt een lijstje met uh, meest prangende uitdagingen... voor het MKB de komende tijd. Wat staat daar met stip bovenaan? Nou, voor mij staat met stip bovenaan uh, ruimte voor de MKB'er... Aandacht voor de MKB'er. En ik vind dat de MKB'ers dat ook verdienen in Nederland. We hebben de afgelopen jaren het MKB keihard gewerkt. Heeft zich weinig laten horen tijdens de crisis. Uh, ja, de komende tijd is wel essentieel om uh, te gaan zien... Ja, welke concrete maatregelen gaat het kabinet inderdaad voorstellen... en wat kunnen we daar als MKB van verwachten. Anders krijgen ze met u te maken. Nou, ik sta uiteraard voor de belangen van de MKB'ers in Nederland. En dat betekent ook dat ik zeker het kabinet zou aanspreken... als het eh, ja, niet met voorstellen komt waar we wat mee kunnen. Ja, wordt het Drentse Hogeveen het nieuwe Maaskantje? Een zenuwachtige burgemeester Lohuis. Die gooit nu al de stadspoorten dicht, dat zo meteen bij avondspits. Eerst het beursnieuws. Een keertje... Ja, de technicus was me net voor een keertje. Geen Griekenland, Ierland of Spanje, maar wel de AEX uiteraard. De die hield de weg omhoog vast vandaag. Sloot op 349 punten, een stijging van ongeveer ja, ruim 0,8 procent. van Zijl van SNS Bank, goedenavond. Goedenavond, Alex. Ja, laten we het over het kerstverse aandeel uh, PostNL uh, hebben, dat daalde. Zien beleggers het nieuwe bedrijf uh, zitten of is het nog te vroeg voor conclusies? Nee, helemaal niet eigenlijk. Je zag dat het een van de grote dalers was vandaag in een toch wel een mooie beurs. Mm -hmm. En dat komt vooral omdat ja, beleggers het niet zo zien zitten. Dat veel investeringen nog, veel storting in het pensioenfonds. Ja. En er moet heel veel geld opzij worden gezet voor het personeel dat het moet afvloeien. Dus en met de postmarkt die zwaar onder druk staat, ziet het er slecht uit? Uh, nou, het ziet er uh, voorlopig niet goed uit. De komende drie jaar uh, zullen ze ja, moeten omvormen tot het, ja, het oude postbedrijf... met veel uh, duur en vast personeel... naar wat de concurrent ook doet met flexibel en goedkope personeel. Ik zal je maar geen beleggingsadvies vragen. Dan even naar Nokia, die kwamen met cijfers. Werden we daar vrolijk van? Waarschijnlijk niet, hè? Als je, je aandeelhouder van Nokia bent, niet. Nee, het bedrijf werd vandaag maar liefst 3 miljard minder waard... en staat op de laagste koers sinds 1998. Ongelooflijk, ja. Ja, het is echt een teken van de tijd. Het kwam met de vierde dienstwaarschuwing op rij. En uh, ja, kijk, mensen zoals ik, uh, die bellen nog met een Nokia. Uh, ja. Maar de nieuwe generatie wil allemaal HTC's en iPhones. en Smartphones, de boot ja. volledig ingemist. Nee, nou, dat past al bekend, het verhaal het zet zich nu door. Hè? Old school, hè? Nokia mogen we concluderen. Dan uh, even naar uh, Europa. We zijn weer eens het braafste jongetje van de klas hè, in Europa met onze begroting. Leg dat eens uit, Corné. Ja, bijna het Braafse jongetje. Het Braafse jongetje heet Finland. Maar uh, ons begrotingstekort is uh, kleiner uitgekomen dan, uh, dan we hadden gedacht. In plaats van 4 uh, nog maar 3,6 mm -hmm. Daarmee voldoen we nog steeds niet aan de normen die we hè, met de oprichting van de euro hebben afgesproken. Dat zou minder dan 3% moeten zijn. Maar we zijn zeker op de goede weg. En ja, dat kwam vooral omdat het een beetje beter gaat uh, met de economie. Waardoor je minder uit uitkeringen had. En ook ja, de banken hebben hun uh, staatssteun teruggestort met een uh, ja, flinke extra boete erop. Uh, dus uh, die, die banken hebben ervoor gezorgd dat wij eigenlijk uh, weer heel veel geld hebben binnengekregen ja, met z'n allen. Goed nieuws voor het kabinet lijkt me hè? Ja, deze meevaller is zeker uh, ja, op, op zijn plaats en, en komt ook wel, uh, ja, wel van pas. Zeker in tijden dat uh, ja, we overspoeld worden door overschrijdingen van begrotingstekorten. Is dit uh, een, een leuke meevaller. Zo is het, Corneer van Zijl van SNS. Ik dank je wel. De populaire acteurs van New Kids Turbo die mogen voor een nieuwe film... met voormalige filiaal van de Nederlandse bank in Hogeveen opblazen. Dat meldt eh, de eigenaar van het pand, Bikkel Groep. Die geeft ze dus een cadeautje. Um, Filmproducent Reinoud Oerlemans die kan de plannen nog niet bevestigen. This is a voicemail. You can leave your message after the beep. Arnie! Geef ons een scheld voor een film, jongen! Kut! New Kids Turbo! Goedemiddag, Dag, goedemiddag met Martine Verhoef van Avondspits Radio 1. Hallo. Hallo, bent u van de Bikkelgroep? Dat ben ik. Bent u groot fan van de New kids? Wij vinden het wel een uh, leuke film en ook een leuke serie, anders hadden we dit niet gedaan. Wanneer gaan ze er iets mee doen? Of Wat, wat is de afspraak? De concrete afspraak is dat wij uh, we hebben een heel voorstel gemaild met een script richting iWorks. Dus, uh, de filmdistributeur heeft aangegeven dat ze het een bijzondere ludieke iets vinden... En uh, dat zij het meenemen in het uh, schrijven van het script, dat, uh, of om, in, in de beoordeling daarvan. Dat is iets wat ze, wat ze op dit moment aan het doen zijn uh, de komende weken. En uh, dan horen wij ongetwijfeld tussen nu en een week of vier wel uh, of... ...hoog uh, opeen of het nieuwe maatschankje gaat worden. Ja, gaat goed snukken. Wat is je favoriete scène uit, uit de film? Uh, favoriete scène, dat moet ik even goed nadenken dat dat weer mooie scène was. Eigenlijk is het een moment dat ze met van die grote bezoekers <lacht> uh, uh, aan het schieten zijn. Op een uh, ME-bus? Volgens mij wel, ja. En wil u dan ook dat ze op uw gebouw met een bezoeker gaan schieten? Uh, nou, ik weet niet of dat tot de mogelijkheden behoort, maar in de film kan alles. Dus wat, wat mij betreft mag dat. Maaskantje, bij de Dungenwitte wel. Niemand komt aan Maaskantje! Uh, burgemeester van Veen, meneer Lohuis. Goeiedag. Wilt u van Veen een Maaskantje maken? Ik heb een deel van die eerste film in een trailer voorbij zien komen... Uh, van Nieuw Kustelbouw, dus ik uh, denk niet dat we dat moeten gaan doen. Jongen, dat is niet normaal! Als het gebouw opgeblazen wordt zoals we nu in plannen liggen, ja, het plannen ligt... ja, lijkt me dat zeer onwenselijk. Vanwege het feit dat het vlakbij een woonbuurt ligt. En uh, het gaat hier om een oud gebouw van de Nederlandse Bank... met hele dikke betonmuur. Dus je die wil opblazen... en, uh, en het even uitstraaien naar de buitenkant... dan ben ik bang dat, uh, dat het niet veel meer overblijft van de omgeving. En dat zal niet de bedoeling zijn, denk ik. <lacht> Bent u niet bang dat u hiermee een unieke kans laat lopen? Want Maaskantje is wereldberoemd in Nederland dankzij de film. Nou ja, ik denk dat het op het moment het aankondigen van dat dit gebeurt binnen dit gebouw, op dit moment al voldoende publiciteit opleveren voor Veen. Dus in die zin hebben wij ons doel al bereikt. Wat de zorgzame burgemeester ook gaat doen. De opnames voor de nieuwe film. New Kids Nitro, geheten, of Nitro moet ik eigenlijk zeggen. moeten deze zomer beginnen. En u hoorde een bijdrage van onze verslaggever, Martine Verhoef. Het FIFA-bolwerk kraakt, schuurt en barst aan alle kanten. In aanloop naar de verkiezing van de nieuwe FIFA-voorzitter van morgen... stapelt schandaal zich op schandaal. Onze verslaggever, Alain de Lamar, die zet het even op een rijtje. Op dit moment spelen er twee grote omkoopschandalen. Bij de eerste zou kandidaat-voorzitter Mohamed Bim Hamim... en FIFA-topman Jack Warner voetbalbobo's uit het Caribisch gebied... 40.000 dollar de man hebben beloofd... als zij Bim Hamam zouden stemmen bij de FIFA-voorzitterverkiezing van morgen. Crisis? We are not in a crisis. Het andere omkoopschandaal heeft te maken met de uitverkiezing van Qatar als organisator van het WK 2022. Ook daar zouden voor miljoenen stemmen zijn omgekocht. En toch zei FIFA voorzitter Sepp Blatter gisteren op een persconferentie dat er geen sprake is van een crisis. We are only in some difficulties And these difficulties will be will be our Volgens de inmiddels geschorste FIFA-topman Jack Warner heeft Blatter een cruciale rol gespeeld in de toewijzing van het WK 2022 in Qatar. Bovendien zegt Warner dat blatter de Amerikaanse voetbalfederatie voor 1 miljoen euro probeerde om te kopen, om zelf te worden herkozen. Toen daar gisteren tijdens de persconferentie naar werd gevraagd, ontstond er tumult en reageerde blatter geïrriteerd en ontwijkend. I accepted to have a press conference with you alone here. I am, I respect you. Please respect me and please respect the procedure of the press conference and don't intervene. We are not in a bazaar here. We are in the FIFA house. De roep van officials en supporters om een vertrek van Blatter om de FIFA schoon te krijgen kreeg gisteren geen enkel gehoor bij Blatter. Uh, again, I bring this item back to the Congress of FIFA. And they will decide if I am still a valid or non-valid uh, candidate. or a valid or non-valid president. And they have the say. Maar met een geschorste Bim Hamim is Blatter nog de enige overgebleven kandidaat voor het voorzitterschap. Morgen gaat de man die al sinds 1998 op de troon zit bij de FIFA zo goed als zeker een volgende termijn in. Ja, en ik praat erover verder met Jeroen Kapteins. Hij is de aanwezig in Zürich. Goedenavond Jeroen. Dag Alex. Ja, als ik het blad er zo hoorde, dan is, lijkt het wel een Romeinse keizer die in zijn, in zijn laatste dagen van zijn regering zit. In zoverre dat um, hij zou er wel weer doorheen kunnen rollen bij zo'n verkiezing. Alleen de druk op hem wordt wel steeds groter. Ja. En het zal in ieder geval erop neerkomen dat er grondige hervormingen zullen moeten plaatsvinden binnen de FIFA. Maar dat wordt moeilijk, hè? want de Engelse bond die heeft al uh, flink tegengas gegeven en uh, geroepen... laten we die verkiezing van het voorzitterschap maar uitstellen. Ja, Het grote verschil met wat uh, hiervoor eigenlijk allemaal gebeurde was dat het altijd druk van buitenaf was. Uh -huh. En het grote verschil met de huidige situatie is dat de interne druk binnen de FIFA heel groot wordt. Een belangrijke bond als Engeland zegt, stel die verkiezingen uit. De Aziatische landen die willen de verkiezingen zelfs traineren door... mogelijk de zaal uit te lopen op het moment dat ze hun stem moeten uitbrengen. Mm -hmm. En dan is het dus ook zo, dat zijn gezworen kameraden, tot voor kort... Jack Warner en meneer Mohammed Binhaman, ja. die hebben echt... Uh, uh, het oorlogspad gekozen en doen er alles aan om Blatter uh, in discrediet te brengen. Ja, we kunnen wel stellen dat hij in het nauw zitten. Ja, maar de hele organisatie is erg in, in, in het nauw gebracht. En dat baart um, ja, toch ook iedereen zorg, ook de Nederlandse delegatie. Ik uh, sprak vandaag Michael van Praag, onze KNVB-voorzitter... en mm -hmm. Betsen Oostveen, de directeur betaald voetbal van de KVB. En ja, men is enorm bezorgd over um, de schade die toegebracht wordt... aan deze organisatie in de mondiale voetbal. Uh, stel, Blatter wordt herkozen. Uh, wat betekent dat voor, de, voor het voetbal, voetbal in de wereld? Ja, dat er een, dat hij, toch, uh, hij zal in ieder geval gedwongen worden om te veranderen. Dus als hij wordt herkozen, hij kan niet op de oude voet verder gaan. Maar is dat geen belediging voor de sport? Um, ja, dat, dat, dat kun je wel als een belediging voor de sport zien. Alleen uh, denk, denk ik dat, dat de druk op uh, de roep om hervormingen enorm groot zal worden. En hij zal daar toch wel wat aan moeten toegeven. En de hoop is gevestigd op Michel Platini, uh, de UEFA-voorzitter. En dat is de beoogde nieuwe FIFA-voorzitter. En men hoopt dan dat over vier jaar alles anders en alles beter zal op worden als er weer een nieuwe voorzitter moet worden gekomen. Ja, kort antwoord nog. Gaan we ooit nog een van deze FIFA-bestuurders voor de rechter zien? Ja, dat, uh, dat lijkt mij zeer de vraag. Uh... Oké, okay, daarmee heb je volgens mij ook de kern te pakken echt genoeg gezegd. Dankjewel Jeroen Kaptein, telegraaf Telegraafslaggever in Zurich. Hans Biesheuvel, het was zijn laatste dag als directeur van zijn eigen bedrijf. Vanaf morgen is hij voorzitter van MKB Nederland, dat zometeen. Eerst naar het strippen en dippen, want het was strippen, nu dippen. Het nieuwe pinnen, waarbij de pas recht in het apparaat moet worden gestoken... zorgt voor problemen, want mensen vergeten de pas. Aan de lijn heb ik nu Willem de Vocht van Detailhandel Nederland. Goedenavond, meneer de Vocht. Goedenavond. Hoezo vergeten mensen de pas? Nou, Mensen die uh, vergeten de pas omdat ze uh, moeten wennen aan een nieuwe handeling. Mm -hmm. en uh, nou ja, Dat gaat even tijd kosten, maar wij zien in de praktijk niet dat dat tot grote problemen leidt. Ja, maar hoeveel mensen hebben we het dan over? Daar hebben we geen cijfers over. Ik, uh... En, uh, het is ook nog op dit moment niet heel uh, goed om daar een, een eerlijk beeld van te hebben. Want we zitten op dit moment op 25 procent... Uh, van alle transacties, dat is een nieuwe transactie, Dus een transactie die je inderdaad insteekt in plaats van het er haalt. Mm -hmm. um, en uh, er is dus nog een uh, driekwart van alle transacties... die uh, nieuwe transacties moeten worden. En uh, nou ja, gaandeweg dat proces zullen we ook beter in te krijgen ik. in het aantal mensen. Nee, maar je zou kunnen zeggen, uh, nog driekwart te gaan van alle klanten in alle winkels... Uh, de problemen worden alleen maar groter. Wij namen een steekproef, uw woordvoerder belde we, die spraken we... en die had al twee keer haar pas vergeten. Ja, maar toen is ze ook meteen uh, heeft ze mij in ieder geval verteld door de kassa medewerker uh, erop gewezen dat ze die pas heeft laten zitten mm -hmm. en uh, dat is ook wat wij en wat wat uh, de winkeliers van Nederland uh, proberen te doen. Het is dus een tweesporenbeleid. Dus aan de ene kant uh, moeten winkelmedewerkers een uh, deel van hun routine maken dat ze de klant erop wijzen. En aan de andere kant willen we dat er technische uh, voorwaarden komen... Uh, waardoor het simpelweg niet meer mogelijk is. Om Bijvoorbeeld past pas erin en pas er meteen uit, waardoor je hem niet vergeet? Kan, zou dat kunnen in de toekomst? Want nu moet hij blijven zitten, hè? Ja, nee, dat gaat niet veranderen. Want uh -huh. dat zit echt in de EMV-technologie, dat hij pas moet blijven zitten. We hebben die EMV-technologie overigens ook ingevoerd vanwege de veiligheid. Ja, bij de Nederlandse maar spoorwegen kan dat wel, hè? Daar dan wel. Uh, nou ja, maar de Nederlandse spoorwegen, die hebben ook een andere, daar zit ook een andere techniek achter. Dat is niet één op één hetzelfde als emw EMV-technologie. Mm -hmm. uh, maar het is niet zo dat hij er meteen uit zou kunnen. Uh, maar het is wel zo dat je bijvoorbeeld kunt zeggen u krijgt, dat, dat de klant pas een bon krijgt... wanneer uh, de pas uh, uit het apparaat is gehaald. Dat is misschien een, een betere procedure. Even tot slot, waarom zijn we eigenlijk uh, op het dippen overgegaan van het strippen? Nou, de, de belangrijkste reden daarvoor is veiligheid. Um, hè, dus de EMV-technologie, zoals die chip heet... Die is een heel stuk veiliger dan de vertrouwde magneetstrip. En um, We hebben ervoor gekozen in Europa... om naar één uh, betaalmiddel, uh, één, één technologie te gaan. Zodat in alle landen op dezelfde manier uh, betaald kan worden. En Dat is voor de consument wel zo herkenbaar en, en duidelijk. Lijkt me helder. Willem de Vocht, Detail Nederland. Dank u wel voor uw uitleg. En dan wordt het zoals beloofd tijd om terug te gaan naar Hans Biesheuvel... die vandaag zijn laatste dag beleefde als directeur van zijn bedrijf PGZ International. dus een toeleverancier voor doe het Self markt Vanaf morgen is hij werkelijk de voorman van MKB Nederland... en hij volgt daar Loek Hermans op als voorzitter van het midden- en kleinbedrijf. Wieger Hermer, onze verslaggever, die zocht hem vandaag op. We hebben hier, uh, nou ja, eet iedereen zijn broodje tussen de middag. Dat hier nu niemand zit, is dit een goed teken? Maar, we zijn in de kantine. Ja, maar er zijn vaste pauzes hier in ja? dit bedrijf. Dus ja. je bent niet van de flexibele werktijden? Ik ben enorm van de flexibele werktijden. Okay. Maar deze kantine gebruiken we voor de vaste pauzes. Mensen zien dit natuurlijk niet, maar oranje is uw lievelingskleur. Ja, en voor mijn medewerkers blijkbaar. Die hebben het uh, zelf ingedeeld, zeg maar. Maar het is wel een kleur van creativiteit. En ook daarbuiten hebben we een prachtig mooi terras... waar mensen kunnen roken en als het lekker weer is even buiten kunnen zitten. Het dus, ontmoedigt dat toch, roken, neem ik aan? Ik, om, ik raad iedereen dringend af om te roken. Maar mensen die willen roken, die hebben je de kans om hier buiten toch een sigaretje te roken. Ja. Ja. Maar dat u samen met uw medewerkers tot overeenstemming bent gekomen. Ja. Hoe dit eh, allemaal moest uitzien. En ik geef toe, het ziet er prachtig uit. Geeft dat aan dat u waarde hecht aan democratische besluiten? Dat u daarin gelooft? Nou, je kan een bedrijf niet altijd democratisch leiden. Hè? Je moet heldere beslissingen nemen. Maar het is natuurlijk wel belangrijk dat mensen daarachter staan. Dat ze zich belangrijk uh, voelen. Ik ben iemand, ik probeer mensen voor lange termijn uh, aan een bedrijf te binden. carrièrekansen te geven. Ja, en er zijn op het oog kleine dingen, uh, zijn wel heel belangrijk. En maar ja, dit is een van de dingen waar je dus elke dag elkaar treft. Je probeert mensen te binden? Ja, dat vind ik heel belangrijk. Dus geen halfjaar contracten? Nou, dat komt voor. Kijk, we zijn een modern bedrijf. Uh, we willen mensen de kans geven om zich te bewijzen om zich uh, bij ons in de kijker te spelen. Maar met name in 2009 heb ik bij een aantal bedrijven een heel lastig jaar gehad. Met uh, maar, ja, eigenlijk uitsluitend moeilijke beslissingen. Soms inderdaad uh, mensen ontslaan, uh, vestigingen dicht doen. Maar moeilijke beslissingen nemen, kun je je daarin getraind raken? Uh, nou, getraind vind ik heel lastig te zeggen. Hè? Uh, want elke situatie is anders. En dat blijft, vind ik, lastig. Want wat zegt u als u afscheid moet nemen van een trouwe werknemer? Nou, dan ben ik altijd heel eerlijk. Ik vind, je moet wel duidelijk zijn. Ik vind het niet uh, prettig om um, dingen heen te draaien. Mensen ja, aan een lijntje te houden. Dus? Ja, soms gaat het slecht met een bedrijf. En daar moet je vooruit durven komen. Uh, we zitten in, in een uh, economie die snel kan veranderen. Waar uh, businessmodellen hè, die vroeger 10, 20 jaar uh, stand hielden... soms na 1, 2 jaar alweer aangepast moeten worden... Uh, consumentgedrag is soms heel grillig. Ja, daar moet je gewoon durven benoemen en op inspelen. Ja. U benadrukt de waarde van eerlijkheid. U treedt straks dat politieke circuit ook binnen. Is eerlijkheid daarbinnen een machtsmiddel of een valkuil? Ja, ik, ik geloof in eerlijkheid. Ook in, uh, in, die, uh, in die sectoren. Wordt heel snel naïef, hè? Ja, dat kan zijn. Maar ik denk dat het uh, ook heel belangrijk is om dicht bij jezelf te blijven. En voor mij geldt natuurlijk dichtbij de MKB er te blijven en wat daar leeft. En dat geluid heel eerlijk en duidelijk naar voren te brengen. Die crisis, misschien de naweeën van de crisis... of eigenlijk in Europees perspectief het hoogtepunt van de crisis... de schuldencrisis, die we dus nu beleven... heeft ook te maken met de gebrek aan eerlijkheid... bij bijvoorbeeld banken, bij grote instellingen en dus ook bij mensen. Ja, Ik weet niet of dat met gebrek aan eerlijkheid te maken heeft. Hè? Ik weet niet of je het daaronder moet scharen. Maar ik vind wel de afgelopen jaren is er veel onduidelijkheid over ontstaan... Hè? Uh, en die onduidelijkheid, dat gevoel van onbehagen. Hè? Er is uh, zeker bij MKB uh, veel onbegrip uh, over de wijze waarop uh, ja, de banken met het gemiddelde MKB ondernemen omgaan. En dat is nooit goed voor een economie, dat is niet goed voor het MKB, is ook niet goed voor de banken. En dus? Vanaf 1 juni 2011? Uh, nou, is dat een van de onderwerpen waar ik hard uh, mee aan de slag wil. Uh, die kloof moet gewoon gedicht worden. Is dat een kwestie van communicatie? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is om begrip over en weer te creëren. En wat ik mis op dit moment bij de banken. is dat uh, ja, het gevoel wat bij veel MKB-ondernemers leeft. is dat zij ja, een groot deel van de van crisis op hebben gevangen. en eigenlijk nu in de kou staan. op het moment dat ze voor een krediet bij de bank komen. Gaat u daarbij ook gebruik maken van. hoe modern, social media? Ja, ik ben geen man van social media, moet ik heel eerlijk bekennen. Ik ben veel meer een man van het uh, gesprek. Dus weer de eerlijkheid, hè? Ja. Ik bel liever iemand op of ik spreek iemand aan. Bent u dan wel een man van deze tijd? Nou, absoluut. Want ik heb begrip voor iedereen die uh, belang hecht aan social media. Iemand die zijn geld ermee kan verdienen, die support ik uh, volop. Maar geen volg Hans Biesheuvel op Facebook of Twitter? Nee, wat mij betreft is dat geen, uh, geen prioriteit. Je hebt wel een Twitter-account aangemaakt gekregen, geloof ik, hè? Ja, het zal ongetwijfeld. Maar ik, ik heb nog nooit getwitterd. Dus ik zal echt die cursus nog moeten gaan volgen. Oek okay, Hermans, uw voorganger drie keer... Ja, ik, ik feliciteer hem daar van harte mee. Maar ik, mijn, mijn uh, belangrijkste doel is nu het land in. De leden van MKB opzoeken. En uh, nou, misschien komt Twitter later nog eens een keer. U hoorde de nieuwe voorzitter van MKB Nederland, Hans Biesheuvel. Straks bij deze zender Kunststof. Daarin gitarist en zanger Joep Pelt te gast. Morgenochtend op tv, ochtendspits natuurlijk op Nederland 1 vanaf 7 uur. Tips om burenruggies te voorkomen. En kunstdetectief Ben Zuidema over de grootste kunstgroof van afgelopen week. Ik ben er morgenavond weer. Fijne avond. Bye. Omroep WNL Jij komt niet aan mijn koel, jij blijft van mijn snijbonnen. Volgens het productschap tuinbouw is de export van komkommers op dit moment helemaal ingestort. Dat er geen komkommer de deur meer uitgaat. God het dat we zo'n uitbraak in Nederland krijgen. Want het is natuurlijk vreselijk wat er in Duitsland gebeurt. Kan ik hier een hap uitnemen? Hier nee, kun je rustig hap uitnemen. 400 mensen op de intensive care, 11 doden als gevolg van die bacterie. Als je zo'n komkommer koopt in de winkel, dan, ga je hem en dan was je meer van af en dan kun je met schillen. en nou kun je rustig eten. Ja, wassen en schillen, oké, okay, dat zullen we doen. Alle onderzoeken blijven uitwijzen. Een spul in Nederland is schoon en veilig. Radio 1